deze week in het online programma rozenkruis nu wij gaan nu met kracht nieuwe wegen hij die zichzelf overwint is almachtig de wil is de hoogste en grootste kracht die de mens kan bezitten daarom wordt de wil de hoge priester genoemd. Als de lagere mens door het proces van transfiguratie is opgegaan in de hogere mens, door middel van de ziel, zal de wil als een waarlijk koning-priesterlijk vermogen kunnen worden aangewend, kunnen worden verbonden met het vuur van de Godheid. Zo zal dan een vurig kruis kunnen worden getrokken, alomvattend en volstrekt, Verticaal stromend uit de bovennatuur en horizontaal spreidend over heel de wereld. Nu gaat het er niet om in hoeverre u dit proces reeds gerealiseerd hebt, maar het gaat erom dat u mee gaat doen. Het gaat erom dat u erin treedt. kunnen we in dat proces treden. Het begint met verlangen. Een verlangen naar eenheid, waarheid, liefde, licht. Welk woord we er ook aan geven. Het gaat om het hoogste verlangen waar een mens toe in staat is. Dan komt er een antwoord, als een gouden draad die je kan volgen in je leven. Het is deze gouden draad die voert tot zelfkennis tot bewustzijn. In dat licht zien we onze persoonlijkheid met alle tekortkomingen. En met onze wil trachten we deze tekortkomingen te herstellen... om een beter mens te worden. Soms is het nodig. Maar in hoeverre kunnen we een perfect mens worden? Als we met onze eigen wil een verandering nastreven... zal deze altijd ten dele zijn... Zo laat ons het eeuwenoude ying en yang symbool zien. Werkelijke verandering komt voort uit de nieuwe zielenontwikkeling. Daarvoor is eerst transfiguratie nodig. Maar wat is dat? En hoe werkt dat? Stel je persoonlijkheid eens voor als een vaas. Wat maakt de vaas tot een nuttig voorwerp? Dat is de lege ruimte in de vaas. Maar is de vaas leeg? Nee, de vaas is gevuld met het ik, het ego, met karma. Wij kunnen ons ego niet de opdracht geven zelf uit de vaas te klimmen. Laat staan ons karma. Wel kunnen we het licht in de vaas laten schijnen door ons zuivere verlangen. In dat licht zien we onszelf. En als Johannes de Doper bedenken we, ik moet minder worden en hij moet wassen. Die hij is de Christuskracht, de oorspronkelijke lichtmens, de nieuwe ziel, die dan geboren is in het midden van ons persoonlijkheidsstelsel, in de vaas. Dat ruimte maken met liefde is een totale vernieuwing. We noemen dit proces daarom transfiguratie. Het gaat daarbij om de houding van, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, zoals dat staat in de Bijbel. En in de woorden van de Tao Te Ching heet het, hoe wij het doen door niet doen. Dat klinkt misschien passief, maar dat is het in geen geval. Want de lichtmens is in het begin als een klein licht vonkje, dat verzorgd moet worden om niet uit te doven. Dat verzorgen vereist alertheid van ons bewustzijn. De wereld is vol afleiding door het continu beweeg van tegengestelde, zichtbare en onzichtbare krachten. Daarom staat als handreiking in de Bijbel, waar twee of meer in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in hun midden. Ja, dan ademt de nieuwe ziel, de zuivere inspiratie, de zuurstof van de groep. Zo vullen we elkaar aan, versterken en spiegelen we elkaar. Ondertussen leef je midden in de maatschappij en je leert je eigen lessen. Je bewustzijn groeit, de nieuwe ziel groeit en daarmee de verbinding met het licht. De gouden draad is dan de verticaal instromende goddelijke lichtkracht geworden die we vanuit ons midden door onze handelingen horizontaal in de wereld spreiden. Zo vormen we een kruis in de wereld. Een kruis van hoop, lichtkracht en werkelijke vernieuwing. Zo gaan we met kracht nieuwe wegen.